3 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland... door het coronavirus is de afgelopen dag toegenomen met 115. Het heeft het RIVM bekendgemaakt. Dat zijn er minder dan gisteren, toen waren het er 164. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 253. Ook die stijging is minder groot dan gisteren. In totaal zijn nu voor zover bekend... bijna 1800 mensen overleden aan COVID-19... Bijna 6900 mensen liggen in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. Volgens natuurmonumenten en staatsbosbeheer was het in de meeste Nederlandse natuurgebieden vanochtend niet druk. Voor een volledig beeld is het nog te vroeg, zeggen de natuurorganisaties. Vanwege te grote drukte is vanochtend wel de toegangsweg naar het Drielandenpunt bij Vaals afgesloten. De KNVB is van plan om ook de mening van supporters mee te nemen... in het besluit over hoe het verder moet met de eredivisie. De overkoepelende organisatie van supportersverenigingen... heeft via internet een enquête uitgezet. Fans kunnen daarin hun mening geven. De KNVB praat dinsdag met onder meer clubs en vertegenwoordigers van spelers... over het restant van het voetbalseizoen. De bond hoopt dat het seizoen in de zomer kan worden afgemaakt, maar clubs als Ajax, AZ en PSV willen er het liefst nu al mee stoppen. En vanwege de coronacrisis houdt koningin Elisabeth vanavond een. TV-toespraak voor het Britse volk. Het is uitzonderlijk, want normaal spreekt de Queen de natie... alleen via televisie toe met kerstmis. De speech is gericht aan het Britse volk... en de inwoners van de landen van het gemene best. Het is pas vier keer eerder gebeurd dat de Queen het volk... in een aparte videoboodschap toesprak. Bijvoorbeeld was dat bij het overlijden van prinses Diana in 1997. En de laatste keer was tijdens het diamanten jubileum... van koningin Elisabeth in 2012... Het weer veel zon, temperatuur van 18 tot 21 graden. Morgen ook 17 tot 22 graden. Smiddags vanuit het westen bewolking en in de avond wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort is zin in Z.F.M. Met nu het ritme van Z.F.M. You get stronger thoughts left in your head When you lost hope, soon you will be found You don't know your way That, that.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 This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 Goedie.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 Mi piace così Cotton candy in April skies. People walking hand in hand through the park. Strawberry-colored children smile. Really trying too hard Don't you love how that made you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 Met me van De Lente. Evolution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner. Feel it in every kiss